Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair minister Hoekstra geeft toe dat hij zorgvuldiger had moeten zijn. Hij ligt onder vuur vanwege een omstreden belegging. Twaalf jaar geleden investeerde Hoekstra dik 26.000 euro in het bedrijf van een vriend. Dat bedrijf was op papier gevestigd in een belastingparadijs... om maar zo min mogelijk te hoeven afdragen. Dat is niet illegaal, maar ook niet chic, zei de minister vandaag in de Tweede Kamer. Wij allemaal, zeker ook ik, kijken anders tegen dit soort zaken aan dan vijf of tien jaar geleden. Maar dat neemt niet weg dat ik zelf vind dat ik destijds echt alerter had moeten zijn. In 2009, maar ook in de jaren daarna. Ik heb hier zelf te weinig aandacht aan besteed en dat neem ik mezelf ook kwalijk. Het is extra pijnlijk omdat Hoekstra als minister van Financiën juist probeert om dit soort constructies tegen te gaan. Oude barakken van concentratiekamp Auschwitz zijn beklad. In het Engels en Duits zijn met spuitbussen antisemitische leuzen geschreven. Zo wordt in verschillende teksten de Holocaust ontkend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in kamp Auschwitz meer dan een miljoen mensen vermoord, voornamelijk Joden. En een deel van de studenten van de Universiteit van Amsterdam zit voorlopig weer thuis achter de laptop naar colleges te staren. In een van de gebouwen blijkt niet alle ventilatiesystemen op orde te zijn. Tot de bol is gefixt, krijgen studenten weer online les. En een van de bekendste tatoeëerders van ons land, Henk Schiefmacher, moet niks hebben van nieuwe Europese regels... Bepaalde kleurstoffen, waaronder groen en blauw... mogen vanaf 2022 niet meer gebruikt worden... omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn. Onzin, zegt de Amsterdamse tattoo-koning. En die kleuren, die, als die op hun plek zitten, is er niks aan de hand. Max Schiefmacher zich sowieso niet zo druk over inkt. Luister, ik ben getatoeëerd in thaise tempels... uit zo'n grote pot waar de hele bank Bangkok uit getatoeëerd was. Ik ben met apparaten in de Pacific en in Borneo getatoeëerd. En ik leef nog steeds. En je krijgt het weer nog. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. en Dat kan ook flink gaan waaien. Ook morgen is er flink wat regen. In de middag wordt het vanuit het noordwesten wel droger en zonniger. Het wordt max een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het nog wat langzaam rijden op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Rodevoort-Aansveen met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, my dear Our love is here to stay Together we Going on a long, long way In time the Rockies me crumble She brought to me tumble They only made of clay but. It's yeah,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 Uh, ...verder zijn muzikale opleiding uh, voltooid... ...en brengt in de jazz ook de typische Israëlische klanken... ...en Arabische klanken mee. Het nummer heet Avri's Tune... ...en hij wordt erop vergezeld door Michael King op piano... ...Avri Borochov op bas en Jay Sober op drums... ...en Itamar Borochov op trompet. Het nummer heet Avri's Tune, het komt van hun album Boomerang uit 2016.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 I'm <laughs>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 en Jimmy Goffrey. En na deze periode ging hij bij Sony Rollins spelen. Gaat u luisteren naar de Good Friday Blues van de Modest Jazz Trio.